Kees Groot met het NOS-journaal. Er blijken veel meer melkveeboeren te willen stoppen met hun bedrijf dan er kunnen worden uitgekocht. Een subsidieregeling die het ministerie van Economische Zaken gisteren openstelde, is nu al overtekend. De boeren kunnen 1200 euro per koe krijgen. De stoppersregeling moet leiden tot het wegwerken van het mestoverschot. Dat is een eis van de EU. Vanaf volgend jaar krijgen ook ouders met kinderen op de Peuterspeelzaal geld terug van het Rijk. Nu geldt de kinderopvangtoeslag alleen voor opvang op een crash. Maar de Tweede Kamer heeft ingestemd met een plan van minister Ascher om de wet uit te breiden. Omdat er dezelfde eisen gaan gelden voor crashes en Peuterspeelzalen gaat de kwaliteit omhoog, zegt Ascher. Veel Rotterdamse vrouwen hebben last van seksueel getinte toenaderingen op straat. Uit een onderzoek van de Erasmus Universiteit blijkt dat 44% wel eens gedrag heeft meegemaakt dat intimiderend was. Veel vrouwen zeggen dat ze bepaalde plekken s'avonds mijden. Meestal zijn de daders jongens met een Marokkaanse achtergrond, zeggen de vrouwen. De verantwoordelijk wethouder in Rotterdam reageert geschokt op het onderzoek. Regulering van wie teelt is een stapje dichterbij gekomen. De Tweede Kamer heeft met een krappe knap, meerderheid een initiatiefwet van D66 aangenomen. Daarin staat dat cannabis onder bepaalde voorwaarden legaal kan worden geteeld en ingekocht. De Eerste Kamer moet ook nog een besluit nemen over het voorstel. In Frankrijk worden opnieuw honderdduizenden eenden geruimd. In het zuidwesten van het land heerst al maanden de vogelgriep. Daar worden nu preventief alle nog levende eenden gedood. Die beslissing heeft grote economische gevolgen... want het getroffen gebied is het gebied waar foie gras wordt gemaakt. De ganzenleverbranche schat de schade op 200 tot 300 miljoen euro. Het weer, van het zuidwesten uit wordt de bewolking vanavond dikker en het gaat regenen. Morgen eerst regenachtig, maar in de middag wordt het vooral in het noorden droger. Het wordt dan 10 graden. Dit was het NOS-journaal. ZFM, Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Dit zijn de langste files in de Randstad. De A1 Apeldoorn Amsterdam tussen Barneveld en 1 Brugge 7 kilometer en een kwartier extra. De A4 Rotterdam Amsterdam voor het Prins Klausplein 7. De A12 Arnhem-Den Haag bij Nieuwegein 4, maar wel een kwartier vertraging. 20 minuten extra op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost. Een kwartier in de file op de A20 Hoek van Holland naar Gouda bij het plein. A28 Utrecht-Amersfoort bij de afrit Maarn 5 kilometer. De A208... Haarlem Velze voor de aansluiting met de A22 een kwartier extra. De N207 Bergambacht Alve voor Aarlanderveen, Veen 20 minuten file vanwege werkzaamheden. En de N207 Helegom Alphen aan de Rijn is helemaal bar en boos. Bij Woubrugge drie kwartier vertraging ook vanwege werkzaamheden daar. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Take you out of this place Someone you can lend ahead hand in return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 calling you baby don't need to fantasize since it so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 home. ZFM Touch her and say you want it but no one's gonna get.